Kees Groot met het NOS Journaal. Een deel duizend ondernemers weigert mee te werken aan de overstap naar supermarktketens Jumbo, Albert Heijn of Coop. Dat meldt het Financiële Dagblad. Vorige week maakte Jumbo ondanks eerdere toezeggingen bekend dat de naam C1000 verdwijnt. Jumbo is van plan 82 winkels te verkopen aan Albert Heijn en 54 aan Coop. De franchise-nemers die weigeren mee te werken klagen dat ze fors hebben geïnvesteerd om hun zaak om te bouwen naar de laatste C-1000-formule, maar nu weer geld moeten steken in een nieuwe verbouwing. De jongen uit Son en Breugel die vorige week werd ontvoerd in Maleisië is terecht, dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De twaalfjarige Nayati Mutliar werd vrijdag in Kuala Lumpur ontvoerd. Het gezin Mutliar woont al meer dan tien jaar in Son en Breugel, maar verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Volgens Maleisische media is een aanzienlijke hoeveelheid losgeld betaald om de jongen vrij te krijgen. Een man die gisteravond in Rotterdam door de politie werd neergeschoten is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man oppakken omdat hij werd verdacht van het neersteken van twee mensen in een café eerder deze week. De man verzette zich tegen zijn arrestatie waarna de politie hem neerschoot. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. In Kuik is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een vrouw in Gennep. Buren van de vrouw hoorden gisteravond ruzie en belden de politie. Hulpdiensten vonden de vrouw dood in haar flat. Onderzoek leidde al snel tot een man in Kuik. Hij is in de cel gezet en wordt verhoord. De politie wil niets kwijt over een mogelijk motief, de toedracht en over de relatie tussen de man en de vrouw. Het weer bewolkt ten kans op een bui, middagtemperatuur 13 graden aan zee tot 18 in het oosten van het land. Ook morgen enkele buien, het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, tussen Diemen en Knopend 2 kilometer, A9 ook maar Amstelveen, tussen Alfred Haarlem-Zuid en Knopend 3, op de A16 Breda richting Rotterdam, op de Van Briden-Noordbrug 2 kilometer, de rechte reishok is daar dicht, er staat een auto stil, A28 Utrecht-Amersfoort, bij de Alfred den Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Don't bring me down. En we zijn weer begonnen aan het uh, tweede uur, Richard. Welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort, luisteren. Ja, naast me zit Don de Gebber. Welkom, uh, Don. Uh, ja, en uh, Richard buiten. En Richard gaat vertellen wat de tweede uur gaat doen. Ja, Don. dankjewel. We beginnen straks, uh, tenminste, om vijf uh, voor half twaalf uh, komt Merijn Evenaars over Dobber-Eiland. En dat, is, uh, ja, dat zijn plastic... ...plekken op de oceaan en op de zee die, die heel slecht zijn voor het, voor het milieu. En dan de laatste, om tien over half twaalf, hebben we Dolf Schuurman. Nou, die zit al aan de bar, dus die, die is zeker op tijd. En die gaat de, rijkende, de ouderen de helpende hand reiken met betrekking tot criminaliteit... ...en nou ja, pinpasfouden, fraude, inbraak, dat soort uh, zaken. Ja. En we beginnen nu met uh, Pieter Joustra... En uh, we gaan het over drie onderwerpen hebben, Pieter. De ronde tafelbijeenkomst, don die afgelopen donderdag is geweest in de blauwe tram. De nieuwe ontwikkelingen van ZFM. En uh, nou, het laatste, we geven het programma wordt, Want die ga je ook om twaalf uur presenteren. Klopt, helemaal. Uh, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. goedemorgen Richard, Don en Daan. Goedemorgen. <laughs> Ja, ik, ik ben een beetje trots, niet een klein beetje, ik ben heel erg trots op CFM. Met name hoe het afgelopen donderdag ging eh, tijdens dit eh, ronde tafelgesprek in Louis Davidskeré in de blauwe tram. Uh, de, de radio, die had geen, of de, de gemeente had geen mogelijkheid om dat uh, via hun eigen livestream uit te zenden, want ja. Ja, dat zit allemaal ingebouwd in het gemeentehuis. En zodra je dan naar een locatie extern gaat en je wilt toch dat heel Zonvoort kan luisteren naar het programma, dan hebben ze een probleem. Dus zij belden de radio op van kunnen jullie regelen verzorgen dat de Ronde Tafelbijeenkomst rechtstreeks wordt uitgezonden en dan via ZFM. Nou, dan ga je even achter je oor krabbelen, maar we hebben een groot aantal techneuten en die zeiden van wij kunnen dat aan en wij gaan het ook doen ook. En we zorgen ook dat er geluidsinstallatie in de blauwe tram is met microfoons en alles dat iedereen goed elkaar kan verstaan. En ik moet zeggen, het is zo feiteloos gegaan, zonder storingen of wat dan ook. Complimenten aan uh, Daniel Leffers. complimenten ja, aan uh, Pascal van der Beek. Complimenten, want er zaten ook mensen in de studio om te zorgen dat als ze iets mis gaan, onmiddellijk ingegrepen kon worden door Rob Harms en Albert Jan Vos. De uitzending is geweldig geweest. Van 8 tot half elf, uh, zonder storingen of wat dan ook, kon heel soms meeluisteren naar de radio. En ik heb uh, de nodige commentaren gehad van mensen van eindelijk een keer. Een goede rechtstreeks uitzending vanuit het, niet vanuit het gemeentehuis. Maar wel van een gemeenteraadsvergadering die feilloos liep. Uh, ook ben even gaan kijken in de zaal, de blauwe zaal. Ook daar, iedereen was vol lof over de technische equipment, de microfoons, de speakers. En alles was duidelijk te horen. Uh, er werd... Uh, goed gewerkt door Ellen Verheij die daar rondliep met de microfoon zodat er geen groot geschreeuw werd van mensen, maar het ging heel rustig, het ging heel beheerst er was begrip voor elkaar, men luisterde naar elkaar. En ik denk dat het mede komt door de equipment die geleverd werd door CFM. Hey, Kort Kortom, je was erg tevreden over uh, de, de technische zaken en trots. trots. Ja, ik was trots als voorzitter onze van ZFM. dat we dat kunnen doen. Dat wij zoiets kunnen en dat opent perspectieven voor de toekomst. Ja, leuk. Dan kunnen we andere festiviteiten we dan natuurlijk ook gaan doen. Zullen dus, je nog iets vertellen over het inhoudelijke stuk? Want daar hebben we eigenlijk nog niemand nou, iets over. Uh... In, in, ja. Inhoudelijk, uh, ik, ik vond het zo verrassend. Uh, een heleboel mensen die hadden plannetjes en ideeën ingediend van tevoren... En al die sprekers kregen de kans om die plannen toe te lichten. En er waren hele bruikbare tips bij. Van als je daar dat parkeer hebt, zetten dan in een soort Haaks op parkeer op de trein. Dan kunnen er meer auto's staan. Zo kwam er een heleboel tips naar voren waarvan je zei, hé, hey, die kan je gebruiken. Dus ook het college eh, en de notulisten en dergelijke, die zaten enorm hard te werken. En ik sprak Anto Sondberg en die zegt dit is heel waardevol geweest, oh, deze mooi. bijeenkomst. Want er waren hele goede tips bij ook tips waarvan je zegt nou, is een beetje achterhaald, dat kan je niet meer doen. Maar er kwamen hele goede voorstellen. En, en iedereen die was toch daar aanwezig tevreden dat ze in ieder geval wat konden zeggen en hun tips konden mededelen. En dat er ook dankbaar naar geluisterd werd. Wat ik nou zo uh, verbazend, en dan kijk ik ook even naar Don, want jij doet ook de politiek, jullie doen samen de politiek voor zeer van... Wat er nou het geval is, twee, twee jaar geleden hebben we een ronde tafelbijeenkomst gehad van, uh, van dit parkeerbeleid. Ja, maar er is elke 14 dagen een ronde Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar het ging nu even specifiek over het parkeerbeleid. Ja. Uh, daar is weinig uh, op ingekomen. Ja. Nu wordt het ingevoerd. Nou, nee, de eerste wijken zijn, het is al ingevoerd vorig jaar. Precies. De wijk koning in Precies, dat wil eh. ik ook vertellen. Dus we hebben, nu wordt het ingevoerd. Hè. De eerste twee wijken die zijn redelijk probleemloos gegaan. Nu, de tweede twee wijken, die zijn uh, met heel veel problemen gegaan. En nu op een gegeven moment heb je er weer opnieuw die ronde tafel wat, wat voor lering kunnen wij er als zand uittrekken? Hier kan je geen lering uittrekken, want in de buurt is het ingevoerd. En iedereen is enthousiast. Ondanks de 80 euro voor een vergunning en 20 voor een bewonersvergepas. En iedereen is enthousiast, want ja, iedereen kan parkeren daar. Vandaar dat ik me ook heel goed kan voorstellen dat Amtor Sandbergen als wethouder zei van: Nou, dan gaan we nu uitrollen in Duinwijk en Oud-Noord. En ik verwacht helemaal geen problemen, maar ik wil dan een voorlichting geven. En als ik dan afga op dat er helemaal geen belangstelling was voor een inspraakavond in de koninginnenbuurt, ja. had hij ook niet verwacht dat er uh, zoveel toestand Kruis, zou komen wel. in de Rode Kruisburg. Ja. Ja. Dus dat is een, een, een schok geweest. En die bewoners die zijn zich opeens rotgeschrokken en die komen nu met argumenten van geld, ja het kost 80 euro. Ja, ons kost het ook 80 euro in de buurt. En die zeggen dan, ja met een brede Rode Straat is het lager, maar dat is tevens aan de parkeer. Meters. En in Berg is het gratis. En uh, die Maar weet je wat het uh, punt is, Pieter? Uh, vorige week uh, was uh, Andor Sandberg hier samen met Jerry Kremer van de VVD. Ja. En uh, nou blijkt toch ineens dat dat bedrag van 80 euro waarschijnlijk gehalveerd kan worden. En dat komt dus ja. wel mede door die actiegroep. Ja. Dus het heeft nee. wel zin, denk ze ik. Hebben nu, nee, ze hebben nu enorm veel kosten moeten maken: administratieve kosten, uh, uh, met het maken van die vergunningen en, en alles opzetten. De is groot, dat volgend jaar inderdaad, eh, als het verlengd moet worden, dat die 80 euro dan een stuk naar beneden gaat. Hè? Nou, ik denk dat het invoeren van uh, uh, dat oud-noord, dat het daar dan al die nieuwe prijs uh, ingaat. Dus ik denk dat die oude prijzen niet meer worden ingevoerd. Ik durf dat niet te zeggen. Ik wacht gewoon... Op nou, dat wat... was een beetje het beeld wat ah ja, Anders Sandberg uh, vorige week schatste. Het, maakt... dus het is natuurlijk als het maar een hele beperkte groep is, dan zijn die kosten per vergunning gewoon hoog. En hoe meer mensen Precies. een vergunning kopen, hoe lager die kosten Maar je kunt natuurlijk niet... Uh, als je de eerste wijken invoert, een hoger bedrag vraagt, omdat die groep klein is. Dat, ik dat ik, is wacht, natuurlijk, ik uh, wacht het gewoon af. Dat zijn politieke um, keuzes. Ja. Maar, uh, maar ik, ik ben, ik, als bewoner van de Wilhelminenweg, ben ik enthousiast. Ik kan mijn auto overal parkeren. Zoals dusdanig, dat ik denk, van, het is eigenlijk een beetje asociaal. Want als ik hier in het weekend kijk naar de vele toeristen, en ik zie al die lege plaatsen in de buurt, dan zou je eigenlijk zeggen, zet er een meter ja. neer, nou, zodat de toeristen daar ook kunnen Parkeren en ja. dan wat geld in die mee te gooien. Nou ja, we creëren op deze manier voor Zandvoort dus de nee. mogelijkheid. Ik woon in een wijk waar geen regime komt, nee. maar wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar de bibliotheek te gaan en mijn auto te parkeren daar nou, dus lekker... nu niet. Kun je ik zou kan. vertellen: ik zou vandaag eigenlijk met de auto willen komen naar de studio ja. omdat het regent. Ja. Ja. En ik doe dat niet omdat ik hier je moet parkeren. parkeren. Ik ja. moet hier betalen. Ja. En maar het zou zo de... lekker zijn als je in heel Zandvoort gratis kan parkeren. Ja. Dat is een groot voordeel van dus het nieuwe is... regime. Maar ook de parkeergarage het is onvoorstelbaar dat hij half leeg staat en iedereen die op zoek is naar een plaatsje het is goedkoper dan bij een meter tussen hij die parkeergarage in hij is zo vriendelijk als wat en dichter, in, en dichter bij het centrum kan je niet zitten nee, nou als de markt op de krocht komt misschien dan veel uh, nou ja. meer marktbezoekers ja, en we het als het tweede deel gebouwd wordt dan zit je ook weer dichterbij nou, ik vond het een hele positieve bijeenkomst complimenten aan de organisatoren uh, de wijzen we op maar ja boven en dat is mijn trots als voorzitter van de radio: uh, hoe die uitzending werd gedaan. Ja, uh, ja. daar hey, gaat het toch om. Peter, we gaan even naar uh, het volgende onderwerp: dus nieuwe ontwikkelingen van ZFM. Waar, uh, waar gaan we ons. Uh, ja, we hebben hier. Uh, nou, kijk, Albert jan Vos een tijdje ik, geleden gehad. Die heeft als programma. Ik weet, ik weet echt niet meer wat. Ik weet echt niet meer wat er aan de hand is. Eh. Uh, het succes, dat, dat begint te groeien, te groeien, te groeien. We hebben op dit moment 85 vrijwilligers. 85 vrijwilligers uit Zandvoort en de hele regio. Elke week komen er nieuwe mensen bij. Eh, Daan, die staat nu achter de, de tafel hier, de, de schuiven, de technicus. Die werkt zich rond om al die mensen schuifcursussen te geven ja. en dergelijke. Elke week is hij weer bezig, weer met nieuwe mensen. Ik word gebeld door jonge lui van 15, 16, 17 jaar. Ja, ik wil DJ worden. Ik wil een programma gaan doen met kinderen. Het is elke week is het raak, er komen steeds meer nieuwe ideeën binnen. En Albert Jan Vos als programmaleider, die moet dat allemaal een beetje structureren en dergelijke. Maar dat je groeit op dit moment zo enorm, ja dat is heel bijzonder te noemen. Uh, er zijn weer nieuwe programma's bijgekomen. Kijk naar het programma op woensdag uh, van 12 tot 2, Robbie Brouwer, die met vrienden daar bezig is om bijvoorbeeld uh, de, de ontbijt, dus de lunch, de diner uh, ...voor te lichten van wat dat koken we vandaag. Een, het is misschien leuk om te vertellen dat dat de eerste programma is van een horizontale programmering. Het is de bedoeling dat dat programma van maandag ja, tot de, en met vrijdag ja, dat het uh, wordt van uitgezonden. Ja. Dat, en er wordt zo naar geluisterd door de huisvrouw hier in Zandvoort. Naar het programma van 12 tot 2 brengt ze weer op ideeën van wat gaan we doen, wat gaan we koken vanavond... En daar zit Robbie Brouwer en die zit er voor te lichten. Het is ongelofelijk. En er komen echt veel reacties op. Maar het eraf. is puur eigenbelang Pieter, want hij krijgt elke keer een broodje. Dat weet ik. Ja. Ondernemers komen het broodje angst. van de week. Kan, eh, kan je ook even voor onze zaak iets vertellen. We hebben heerlijke broodjes. Nou, eh, als ik kijk wat we vier jaar geleden hebben gedaan. Uitzending van de matthäus Met een voorlichtingsuurtje van Henny van Petergem. Een uur ervoor af. En vervolgens van twee tot half vier de matthäus -pension. Ook daar zijn zoveel reacties op binnengekomen... dat je denkt van ja, nu is het moment daar gekomen... dat we ook klassiek gaan doen. Gewoon hm. populaire klassieke muziek. Ja, dat hebben muziek. we nog niet, hè, geloof ik. We hadden het, maar we ja. gaan het weer informeren. Ja, uh, van, van Bach tot Mozart tot Beethoven en noem maar op. Leuk. Ja. Met iemand die daarop gespecialiseerd is... die het ook kan vertellen. Als ik kijk naar jazz op ja. zondagmorgen... Uh, daar komen steeds meer mensen bij. Er zit nu een team van acht mensen... die bij Tourbuurt... Uh, muziek doen. En dat zijn niet de minste. Adam Spoor is er nu bijgekomen. Uh, dat is toch een professionele jazzman. En die zit daar zondagmorgen het programma te presenteren. Als ik dat door die hele lijn heen trek, wat er aan de hand is. Kinderen van scholen komen langs. Uh, we, we geven voorlichting op de scholen over communicatie door middel van radio. We zijn bezig met de televisie nu. Uh, de circuit races en dergelijke. En de webcams in de studio? Webcams in de studio. Okay. Er gebeurt zoveel. Dus uh, ja, ik ben heel positief. Ook, we, gaan, we gaan nog even naar het programma Oud-Zandvoort. Uh, ja, ik heb uh, nog één ding wat ja? ik even wil zeggen. Ja. Want we zitten natuurlijk in die studio op het Gasthuisplein, mm -hmm. Maar de kosten daarvan zijn zo hoog. Mm -hmm. Dus ik hoop binnen een maand uh, aan u en de luisteraars duidelijk te kunnen maken. Dat we mogelijk naar een andere locatie gaan. Oké. Okay. Uh, dus binnen een maand weet ik ervan en zal ik uitslag geven. Gaan we je weer uitnodigen. Ja. leuk. Ja. Hey, vertel nog even kort. Uh, wat Straks, want gaat... ik ga nu. Naar de ik ga nu naar de studio toe. Weet jij dat wij vroeger een platenfabriek in Zondvoort hebben gemaakt? Nou, ik las het. Ik denk, hè, Ik kon me ja. dat niet voorstellen. En een heleboel mensen weten dat de Zondvoort niet, maar achter de Corodex was een fabriek en daar maakten ze 78 turenplaten Onder de naam Artonen. Artonen, de bekende naam. Artonen is vervolgens overgenomen door CBS en toen zijn ze naar de Waardepolder in Harlem gegaan. Bedoel je dat ze samengevoegd zijn? of zijn overgenomen door CBS. Ja, ja. Want het is niet... Nee. Ja, oké, is maar super... er werkte ja. bij Artoni hier 20 tot 30 zandvoerters. Zo? Elke dag maakten dus ze 78 tourenplaten van Shaki Schram, Reiki en John. En de zangeren zonder naam en weet ik veel wat. Van Schellak werden die 78 tourenplaten gemaakt. En de man die daar alles van weet is Nico Stammers. Geen onbekende, de fractievoorzitter van de Partij van Arbeid. En die heeft daar jaren gewerkt. En die gaan we straks ondervragen. En die gaat er alles over vertellen. Oké, okay, nou, heel luisteren dus. Luister om 12 uur. Gewoon de radio aan laten staan. Ja, ja eigenlijk gewoon doen. Ik wens jullie succes. Heel veel succes, uh, Pieter, met, ja. uh, met 12 uur. Oké. Okay. Wij gaan, gaan even naar dit stuk dynamiek een beetje rust Dat gaan we het volgende onderwerp Het volgende onderwerp? Dus Marijn uh, Evenaars met ja. Dobber Islands. Ja, maar daarvoor gaan we even <coughs> wat rust brengen en luisteren naar het uh, Rosenberg Trio. I'll see you in my dreams. Peter.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 Thank you. Can be mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings, go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort hier in Hotel Hoogland. Wilt u nog lekker een kopje koffie of thee uh, krijgen, radio kijken, komt u dan lekker naar Hotel Hoogland. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp Don. Ja, dat is Marijn Everaert en we gaan praten over Dobber, eiland of island. Maar sta je eerst even voor uh, Marijn, ja. wat, uh, wie en wat ben je? Uh, ik ben Marijn, ik kom uit, uh, uit Haarlem, uh, ik ben uh, ondernemer, ik uh, heb uh, de Dopper uh, bedacht, een uh, initiatief ter promotie van uh, kraanwater, um, om uh, kraanwater te promoten en om uh, de berg plastic afval te verkleinen. Um, en uh, daaruit voortgevloeid uh, is het uh, onderwerp waar we dadelijk over gaan praten: uh, Dobber Island, um, waar ik sinds kort uh, ook druk mee ben. Ik heb hier een waterfles voor me. Is ja. dat de dobber? Of, uh... Ja, nu uh, raken we een beetje in de war met de letters misschien. Maar uh, ah, wat u voor u heeft, is dus ja. inderdaad uh, de dopper met dubbel P. Oh, uh, dat moeten we zo houden. Ja, ja. ik heb hem. Um, een uh, duurzame waterfles. Uh, daarmee ben ik op het idee gekomen. Omdat mijn frustratie vooral over als je hier over het strand uh, loopt. Uh, echt om de havenklap. Uh, je kunt het nameten. Om de anderhalve meter ligt er iets van plastic op het strand. Uh, hier in Zandvoort wordt dat toch netjes uh, van het strand afgeveegd. Ja. Maar wat er op het strand ligt, ligt ook in het water. En dat wordt natuurlijk nooit opgeveegd. Nee. En uit die frustratie dacht ik van ja, daar moeten we wat op verzinnen. Al die petflesjes die er zijn. Uh, daar ben ik een alternatief voor. Een duurzaam alternatief wat je bij wil houden. Dus daar, vandaar dit hele mooie flesje. Ja, je moet het um, dus weten. Ik, ja. uh, ik heb tot uh, voor kort nog wel vaak granalen gevist, ja. want als je het net dan uit zee haalt, hoeveel ja. plastic erin zit ja, ja en daar praten we nu, daar over. Praten we nu over want uh, we hebben uh, in de week voor 1 april hebben we Dobber Island uh, gelanceerd daar kon je op inschrijven om een uh, deel te kopen van een eiland van plastic wat uh, wij zouden gaan inzamelen um, dit was eigenlijk het begin uh, van een ontwerpwedstrijd en uh, we hebben op 1 april bekend gemaakt dat het eiland gelukkig voor Zandvoorters er niet komt voor de kust, of geen horizonvervaring wat dat betreft. Um, maar wel uh, zijn wij uh, op 1 april op zoek gestart met een ontwerpwedstrijd om een apparaat te vinden. wat uh, die plastic soep, zoals dat uh, genoemd wordt, uit zee uh, te vissen. Maar dat, dat is heel lastig, hè? want het, uh, ja. het zijn niet alleen plastic flessen die in zee drijven. maar ook heel kleine, minuscule plastic ja. stukjes. Ja. die ook door vis wordt gegeten. Ja, juist dat daar is is het, zit het probleem. Ja, he? ja, daar zit precies het probleem. Uh, om dat uh, op te vissen, uh, daar is nog geen oplossing voor. Uh, maar als dat onze de gang laten gaan. Zo'n of 2 miljoen kilo per dag komt er wereldwijd aan plastic 2 bij. 2 miljoen kilo? Per dag? Wow, dag. Wauw. Um, dat ligt niet hier voor de kust, maar dat ligt wel ergens in de Atlantische Oceaan en het is heel erg zichtbaar bij Midway Island, dus in de buurt van uh, Hawaii, tussen Californië en Hawaii. Daar drijft echt een continent aan plastic, dus uh, ongeveer de grote van Frankrijk en Spanje bij elkaar, aan plastic soep. Dat wow. moet je voorstellen, dat is ongeveer een meter dik. Um, en als je daar met een kopje door het water heen gaat, dan, uh, dan zie je ook echt uh, plastic in dat kopje zitten. Maar uh, niet plastic wat je zomaar even pakt, maar gewoon allemaal hele kleine deeltjes. Ja. En juist die kleine deeltjes zijn heel erg giftig. In heel veel plastic worden weekmakers uh, gebruikt of andere giftige stoffen. En hoe kleiner het deeltje wordt, hoe giftiger uh, eigenlijk die delen worden. Uh, de vissen die daar leven, die gaan dood, want die denken dat ze lekkere voeding uh, aan het happen zijn. En de vogels die daar uh, denken een visje te vangen, die hebben eigenlijk een cartridge of een, uh, of een dopje van een petflesje, slikken ze door. Uh, dus het hele ecosysteem gaat er daar aan. Uh, en dat eiland wordt steeds groter en groter ja. Marijn, zou je zeggen ja. dat dit een tikkende tijdbom is? Ja, behoorlijk. Ja. Uh, je ziet nu ook als goed voorbeeld uh, waardoor mensen nu echt wakker zijn geschud. Uh, de tsunami is er geweest natuurlijk in Japan. Uh, eind 2013 komt al die rotsen die toen het water in is gegaan, komt dan aan uh, uh, bij Californië. Dus het draait langzaam die kant op. En nu komt het heel dicht bij de mensen. Nu wordt het heel erg zichtbaar, want het spoelt dadelijk ook echt aan. Uh, maar men vergeet bijna die plastic zoek. Niemand ziet het. Nou, okay. Maar we hebben dat dadelijk avond, Ik ben, ik ben bijna blij dat het aanspoelt, weet je dat? Ja. Ja, daar ja. hebben we het, tenminste wij ook last van. Ja, en dan kun je het wordt zien het en dan wordt het zichtbaar. Ja. ja, dat klopt. Maar omdat het dus nog tot op heden niet zichtbaar is, um, wil ik met uh, Dobber Island een vuist maken en op zoek gaan naar een apparaat wat het uh, gaat schoonvegen. Dus daar zijn we nou op zoek. Die technische oplossing, dat doen we ook samen met een, het blad De, de Ingenieur uh, en het ingenieursbureau DRV die werkt onder aan mee. Uh, Maurits het Schroen, Haarlemmer die helemaal uh, bezet is van uh, een beter milieu. Uh, die mensen uh, proberen we dan... Uh, ...op te sporen eh, om zo'n mooi apparaat te ontwikkelen. Maar praten we dan over de Noordzee? We praten ook over de Noordzee. Maar we praten vooral over de gebieden waar je nu bij elkaar stroomt. Door verschillende oceaanstromen ja. komt het op plekken bij elkaar. En daar moet je als eerste gaan vissen. Ik denk vooral de Atlantische Oceaan. voor mij heb je ja, de grootste De Atlantische Oceaan de en de in Indische Oceaan. oceaan. Indische ja, oceaan ja. ja, dat zijn echt de grootste plekken waar het dan bij elkaar komt. En dat kun je meten waar dat dan is. En daar kun je gaan vegen. Dit is een oplossing voor iets wat we nu aan het vervuilen zijn. Maar we moeten natuurlijk in de kern... Gewoon Beginnen bij onszelf. Zorg je dat het er niet in komt. Nee, precies. Ja. Uh, minder plastic zakjes gebruiken of er eigenlijk geen. Uh, je kunt natuurlijk gewoon een boodschappentas. Maar dat is nemen. toch niet erg, Marijn? Want plastic zakjes gooien er gewoon in de vuilnisbak en die worden verbrand. Ja, dat klopt. Ja, zo simpel zou het zijn. Uh, waar het niet dat er toch hier, uh, wat ik net al zei, om de meter, anderhalve meter ligt gewoon plastic op het strand. Ja. Dat is van mensen die ergens in de wereld het hebben achtergelaten. Waar het dan vandaan komt, dat weet niemand. Maar dat zijn dus wel plastic tasjes. Dus wil je eigenlijk van zeggen van dat we van het hele, die hele weggooi cultuur van plastic af moeten? Eendags plastic, daar moeten we van af. Ja. Ja. Uh, je hebt natuurlijk uh, duizenden soorten verpakkingen. Kijk maar om je heen als je in de supermarkt ja. loopt. Alles is verpakt in een eendags plastic, want je hebt het maar een beperkte aantal tijd nodig. Een boterhamzakje gebruik je eigenlijk maar een minuut. Hè? Je pakt het in en je eet het uh, een halve dag later ja. op. Ja. Dat soort dingen. Kijk, je denkt, als ik het netjes in de prullenbak stop, dan is er niks aan de hand. Dat klopt ook. Dat, is, uh, dat zou iedereen ook moeten doen. Uh, maar dat gebeurt dus helaas niet. Ik zie hier ook achter bijvoorbeeld, er uh, ligt gewoon een pakje Malboro uh, op straat. Ja, ja dat, dat veegt iemand waarschijnlijk wel weer op. Maar ja. misschien waait het wel dadelijk de zee in. De zee in. Nou heb ik wel eens uh, een, uh, een, af, een eetbare, afbreekbare plastic pen gehad. Oké. Okay. Uh, dus er zijn wel ontwikkelingen gaande. dat ja. er dus uh, ook plastic, uh, en best, het was heel stevig materiaal, ook ja. afbreekbaar wordt. Ja. Is dat misschien niet een oplossing? Ja, dat is ook uh, zeker een oplossing. Uh, dat wordt onder andere van maïs uh, gemaakt, of uh, van ja. aardappels. Ja. Uh, maar je krijgt weer bij uh, dat die maïs uh, genetisch gemanipuleerd is Dat is natuurlijk ook niet helemaal zoals het hoort. Uh, plus dat het uh, heel veel energie kost om het weer te maken. Olie uh, okay. komt bijna gratis uit de grond, dus een plastic zakje dat kost heel weinig energie om uh, te maken. Uh, maar dit kost heel veel water bijvoorbeeld om mm. dat weer te maken. Dus het heeft altijd zijn voor- en zijn tegens, maar het is waarschijnlijk wel een hele goede oplossing. Maar dan nog denk ik dat we gewoon moeten nadenken over waarom neem ik elke keer een plastic tasje bij de supermarkt? Laat ik gewoon een tas meenemen. Dat mm soort -hmm. dingen, dat zijn ja. gewoon een hele simpele oplossingen. Maar nu naar nou, de oplossing, uh, ja. afgezien van. Van dat van, voor het al bestaande probleem. Ja. In, in feite heb je dus twee soorten. Je hebt het grof plastic. Ja. Nou kun je je voorstellen dat je een soort stofzuiger uh, ontwikkelt die, ja. die, die dat schoonmaakt. Ja. En dan heb je het hele minuscule, microscopisch klein. En ik zou me iets voorstellen dat je daar iets meer van chemische filters of wat dan ook om, om dat spul te binden ergens aan. Of, of, ja. Wat, nou, wat het doel uh, is... Het is iets heel anders. Ja, ja dat klopt. Het, het doel van de technische oplossing die we zoeken is echt voor die hele hele kleine deeltjes, ja. omdat die gewoon het gevaarlijkste zijn ja. en uh, dat is het resultaat van de grotere delen. Er wordt nu al gevist uh, door vissers met netten om de grotere delen uit het water te vissen, dus dat is op zich al wel, uh, wel heel goed. Uh, maar het gaat ons nu even echt om die kleine deeltjes om daar een oplossing voor te vinden. En dan zou het het allermooiste zijn dat op het moment dat je het eruit vist, dat je er dan iets van maakt. Ja. Uh, en daar is Dobber Island dus uitgeboren. Laten we dus zorgen dat we er een eiland van maken of bouwblokken of uh, paaltjes voor op de parkeerplaats. Of de dopper. Of de dopper. Nou ja, ja, goed, dat, is, dat, is, dat kan helaas niet, omdat je dus juist zit met die, uh, die giftige deeltjes. Maar als je dat op de een of andere manier zou kunnen inkapselen, dan ben je wel weer goed bezig. Ja, ja en, de, en, en dat wordt dus dan bijna een chemische oplossing. Uh, ja. die je moet vinden niet een mechanische, waar je vist. Nee, ja, e eerst moet je mechanisch echt vissen en daarna moet je het uh, technisch oplossen. met uh, En daar zijn uh, jullie mee bezig? Daar hebben jullie een, een soort wedstrijd op uitgebreid? Ja, tot het einde van het jaar uh, zoeken we internationaal naar mensen die, die zich daarop uh, inschrijven die ideeën hebben, ze lopen vast ergens in de wereld rond en wij hopen dat we op de, door onder andere dit soort interviews en op congressen daar, als we daarover praten, dat mensen zich gaan aanmelden en wat wij bieden bij de wedstrijd is als je de winnaar, die mag het ook zelf ontwikkelen binnen een ingenieursbureau waar we nu mee in gesprek zijn om dat ook te doen Hé, hey, maar nou lijkt het me eigenlijk een internationaal probleem. Ja. Dus eigenlijk denk ik dan meteen aan de Verenigde Naties. Want eigenlijk zouden die dat moeten coördineren. Hè? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe is de stand van zaken met betrekking tot de Verenigde Naties in dit probleem? Uh, daar heb ik geen, uh, geen idee van wat, wat zij daarop ondernemen. Ik weet dat er wereldwijd nu niks wordt ondernomen door geen enkel land. Omdat niemand zich echt uh, verantwoordelijk uh, voelt. Ja. Uh, en eigenlijk gewoon uh, ja, de, de, de, de ogen blind houdt. Um, maar ja, ik ben ook uh, met het dopper begonnen. Ook, ik denk van ja, we kunnen het wel van de Verenigde Naties of van de gemeentes of van de overheid laten afhangen. Maar uh, burgerinitiatieven werken gewoon heel erg goed en worden ook heel erg gesteund. En van daaruit kunnen we misschien juist de overheid weer in beweging krijgen. Ja. Want in uh, de Tweede Kamer wordt uh, geen uh, kraanwater meer gedronken, bijvoorbeeld. Of uh, sorry, geen mineraalwater meer gedronken. Uh, omdat uh, ze allemaal een dopper hebben. Mooi. Ja, ja dus dat, dat mooi. Dingen, ja. Dan komt het vanzelf toch bij de overheid. Ja. Hé, hey, we moeten afronden. Even een contact. En als iemand iets met ja. wil weten is het met jouw ja. Wil? Ja. Ja, Info at uh, dobberisland.nl uh, En island dat is Engels hè? Ja, island uh, is Engels en www.dobberisland uh, Daar kun je aanmelden ja. uh, en, uh, en meedoen Of google dobberisland dan kom je er ook wel uh, ja. bij Ja, zeker ah, okay. Of google op jouw naam, Marijn Everaerts Ja, zeker ja. Oké okay, Marijn, nou heel erg bedankt Ik vind het ontzettend leuk en heel erg bedankt dat we deze Dopper mogen hebben ja. Want die hebben ja, we gekregen leuk. Dus uh, nou ontzettend leuk Leuk, leuk dat dat je ja mooi belangrijk dat je dit doet ik, ik moet zeggen dat ik zelf ook al Behoorlijke tijd, maar aan het zat te irriteren dat dat plastic er was. En ik, ja, ik wist het ook niet, dus ik ben blij dat de mensen zoals jij dat toch initiatief nu innemen. Dankjewel. Heel ja, erg bedankt. Nou, we gaan Goed. naar het volgende ja. onderwerp en dat is uh, Dol Schuurman, wijker in Noord. En die gaat uh, ouderen helpen met, uh, nou ja, dat ze zich niet meer uh, bedot worden en dat ze ook weten hoe ze de inbraak moeten voorkomen. Maar we gaan nu even naar de muziek Oké, okay. dan. Oké. Okay. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort hier in Hotel Hoogland. Nou, we gaan dan weer naar het laatste onderwerp, Don. Ja. We uh, gaan uh, praten over een stukje veiligheid. Uh, Dolf Schuurman. Ja een, Dolph veiligheid. Schuurman ja, een stukje veiligheid. Een stukje veiligheid. Dolf, er is een initiatief genomen. om vooral voor ouderen. een voorlichting te geven over. Uh, veiligheid in en om huis. Uh, en dat bedoel ik met veiligheid: uh, uh, diefstal, inbraak en dergelijke. Oplichting. We hadden het net in het voorgesprek even over. onlangs was het bij uh, Omroep Max. Vrouw die vertelde hoe uh, vreemden haar huis uh, binnen wisten te dringen onder het mom van: Mogen we u interviewen voor een school uh, uh, scriptie? En ondertussen, dus uh, zaken wegnamen uit dat huis samen met het interview. Is dat iets waar jullie het over gaan hebben? Dat soort dingen. Ja, ja allereerst, uh, goedemorgen goedemorgen ja. ja, we hebben een, een thema bijeenkomst uh, in Pluspunt, Flemingstraat. Uh, in, uh, zandvoort ja en dat is uh, donderdag 3 mei van 2 uur tot half vier ja. en dat is uh, met name voor uh, ouderen senioren en het, uh, het thema is uh, gaat over veiligheid senioren en veiligheid ja en uh, iedereen is welkom uh, gratis uh, kopje koffie en um, nou, we gaan dus met, uh, met beelden gaan we wat uh, dingen laten zien wat voorbeelden ja. over uh, babbeltrucs en oplichters aan de deur en um, hoe uh, zeg maar de ouderen of de senioren zich daar uh, tegen kunnen beschermen of uh, in ieder geval uh, wat tips geven en in ieder geval wat helder maken wat er allemaal voor kan komen ja. dat is het dat is voorbeeld wat jij net aangaf en um, ja, het, ik moet ook vertellen dat dus, uh, wat ik dus meemaak uit ervaring als mensen uh, ouder aangifte doen als al aangifte doen, want vaak schamen ze zich ervoor oh, dat is mijn portefeuille ik zal maar zeggen. <laughs> ondertussen lu, luister ik mee met uh, wat er gebeurt op straat maar uh, dan, bij die aangifte zeggen ze altijd uh, van uh, ja ik, ik had al een idee uh, dat het niet in orde was en uh, daar wil ik ook voornamelijk uh, zeg maar, op, uh, op wijzen dat ze het dus ook uh, zelf wel voelen en, en dat het niet in orde is. En dan uh, wil ik ze dus ook uh, zeg maar, uh, zeg maar, iets brutaler maken van, van vraag dan, van of het wel in orde is, vraag dan naar een legitimatiebewijs gevraagd uh, door of het inderdaad wel klopt maar ik kan ook al veel eerder zeg maar uh, die, die veiligheid uh, zeg maar, uh, aanpakken door dus, uh, en dan geef ik ook tips uh, voor en dan uh laat ik dus zien dat je dus uh, met een, uh, zeg maar een ketting aan de deur en dat is een, uh, zeg maar een uh, die je op die film zat of een Amerikaans film een, ja, ziet precies, ja precies, zo te krijgen bij de ijzerhandel uh, hier, is, hier in Zandvoort en uh, die, dan doe je de deur op een kierstand en dan kan die dus van buiten nog niet uh, open gedaan worden en dan kan je dus gewoon rustig vragen wat er aan de hand is en als het je niet bevalt uh, dan zeg je van nou dag ik doe de deur weer dicht ja. of uh, zo'n deurspionnetje dat is een heel klein gaatje in de deur, dat je kan kijken wat er in de hand is, maar tegenwoordig hebben we ook nieuwe zeg maar, deurspionnen, de techniek staat voor niets. En dat is een, zeg maar, een, een wat groter model met een soort LCD schermpje, net zoals in een telefoontje en met geluid, waar je dus ook zeg maar, meteen kan praten en kan vragen en kan, en kan kijken en dat zijn alvast de eerste zeg maar uh, maatregelen die je kan nemen uh, om te voorkomen van nou dat iemand bij jou uh, zeg maar een voet tussen de deur zet of al een stap binnen zet en dat je dan al denkt van ja nou nou moet ik hem nog eruit zien te krijgen ja. dat is het ook vaak dat als wij bij uh, aangiftes is van ja ze stonden binnen en en uh, ja mm -hmm. ik, ik, ik uh, wist niet hoe ik het aan moest pakken om ze weer naar buiten te krijgen en, en die is, als je dat zo dat verhaal hoort wat ik dan aan het vertel met dan zijn ze al in het begin al van, van, van ik voel me niet prettig het klopt niet ja. dus het mooiste is als het uh, al uh, een zeg maar, vrij begin tegengehouden wordt nou en dat ga ik allemaal op zo'n thema bijeenkomst straks ik dat vertellen met prachtige mooie voorbeelden wat wat oh, negen. Wat, wat, wat zijn nou de, de meest uh, essentiële zaken waar ouderen en iedereen maar vooral ouderen op moeten letten wat wat ja He, dus, uh, wat, wat zijn de grootste problemen, zeg maar, waar ouderen tegenaan lopen? Nou, we hebben een prachtige, mooie folder aan het politiebureau. Die krijgen ze zo dus op 3 mei, kunnen ze die allemaal krijgen. En daar staan ook tips in. En dan staat het puntsgewijs aangegeven, staat doe nooit zomaar open voor onbekenden. Ja, dat is heel oud en toch gebeurt het nog steeds, maar Prussie. opnieuw daarvan achter. Gebruik een deurspion, inkom of een kierstandhouder. Ja. Dat is dus uh, wat ik net vertelde met zo'n uh, ketting. Bedenk dat medewerkers van veel bedrijven en instellingen niet onaangekondigd bij u in de deur komen. Ja. Ja, dus meestal geven ze aan, we gaan de meterstand controleren of we komen bij u langs. Betaal nooit voor een onbekend pakketje. Uh, iets wat je denkt van nou dat heb ik helemaal niet besteld, met dus, uh, zeg maar dan laat ze je dus pinnen met een uh, een of andere betaalautomaat, mm. maar dan is wel je pin. Uh, ik heb pin nooit aan de, aan de deur betaald, dus ik nee, zeker niet met een pinapparaat. Nee, dus dat... het, is, het gebeurt nooit, dus dan uh, ga je niet een uh, je, je pasje door een apparaat heen halen, dat kunnen ja. ze dan kopiëren. Ga niet in op zielig praatjes. Uh, geef nooit je bankpas af. Geef nooit je pincode af. Geef nooit je pincode af. Ook niet telefonisch. En wat jij dus net in het voorgesprek vertelde, ook niet uh, via de, de mail. Hè, ja, die phishing-mails van die, van die banken, krijg ja, je elke dag van, tegenwoordig eentje? Ja. Ja, van banken waar ik helemaal geen rekening heb, krijg ik ja. Nee, en dat, precies. En kun, dat is, kun je, is dat niet aan te pakken, Tolfus? Uh, ik bedoel, ongetwijfeld proberen jullie dat, maar... Nou, het wordt landelijk aangepakt met uh, reclames uh, waar, waar je dus de geboefte oh, ja. zeg maar, ja, dat, is de achter, dat met is aan een engeltje. Dat is aan de achterkant, maar ja. ik bedoel, de, de, de, de, de, de verstuurders, zijn die niet te achterhalen? Ja, dat, dat, is wel, maar het is zo'n stortvloed van uh, verplichting van, uh, zeg maar, mails. Ik begrijp dat ze in het buitenland zitten vaak, die zitten helemaal niet in Nederland. Ja. Oekraïne en zo, dat soort landen? We uh, hebben wel uh, een ja, speciale... Afrika, Engeland, noem maar op. Ja, we hebben wel een speciale afdeling cybercrime, daar sturen we, als we dan dat soort informatie krijgen, dan sturen we dat daar naartoe, en die bundelen dat, en dan kunnen we dat dan zien, uh, als het van één bepaalde uh, zeg maar, uh, dader komt, en uh, Net als bijvoorbeeld uh, vals geld. En dan kun je dat uh, zien aan een bepaalde kenmerk. Dat uh, zeg maar, bij één soort serie vandaan komt. Kunnen ze dat ook mm. bij de uh, phishing mail zien. En um, even over die tips nog. Bewaar waardevolle spullen in een verankerd kluisje. Mm -hmm. En, en uh, dat is altijd handig. Als er dus uh, zeg maar, uh, mensen toch binnenkomen. Bijvoorbeeld het zielige verhaal uh, van, van, uh, van uh, twee vrouwen aan de deur. Die dan uh, zeg maar een of ander zielige verhaal binnenkomen en de een uh, vrouw leidt uh, de benadeelde af en ja. de andere die uh, zeg maar zoekt uh, de portemonnee die meestal op dezelfde plek uh, en mm. in, in elk huis in een laaf en een uh, van een kabinetje of van een uh, zeg maar van een uh, bureautje of wat dan ook ja. ze weten ze altijd wel te vinden wat ik ook wat me ook wel eens opvalt is dat uh, ouderen soms gewoon wel 10.000 euro op een privérekening hebben staan um, Misschien is dat ook een tip, hè? dat je nooit meer dan, laten we maar zeggen, 500 euro uh, maximaal op je privérekening hebt staan. Want als je dan je pinpas en pasje pikken, ja. dan kunnen ze maar maximaal 500 nou, opnemen in plaats van zien dus daar perfecte tip. Het lijkt alsof ja. of jij de folder hebt gelezen. Maar ik heb bij een bank gewerkt. Okay. <laughs> ja. Ja. Nou, dat is ook één van de tips ja. in de folder van de van de politie. Dat uh, het is zo uh, handig om, kijk je hebt tegenwoordig heb je twee, uh, ik heb bijvoorbeeld twee rekeningen, een spaarrekening een en een betaalrekening. Ja, precies, ja. En je hevelt gewoon uh, zeg maar de grote hap naar de uh, zeg maar spaarrekening en je zorgt dat je altijd een, een bepaald bedrag uh, zeg maar op je betaalrekening hebt, dat het niet te hoog is uh, en als er dan eventueel uh, zeg maar bedrog, uh, fraude of oplichting of wat dan ook uh, plaatsvindt, uh, dat je daar in ieder geval niet, niet zoveel kwijt bent. Ja. ja, een handige tip. Dolf, nog, nog even een vraag. Uh, en dat zijn veranderingen in onze maatschappij. Vroeger hadden we verzorgingsthuizen, bejaardentehuizen... en daar zaten mensen redelijk beschermd. Ja. Niet helemaal, maar redelijk. Uh, het wordt e wat ze dan noemen extra muraal. Oftewel, uh, mensen gaan heel lang zelfstandig wonen. We hebben hier wat flatgebouwen die er zelfs voor aangewezen zijn... Uh, met wat verzorging erbij... hoeven die niet in het bejaardentehuis kunnen... die zelfstandig blijven wonen. Wordt daar het risico ook groter? want toen, Naarmate je ouder wordt... Ja. Uh, wordt het ook lastig... om jezelf te beveiligen. En zeker als je buiten de muren van het bejaardentehuis zit. Ja. Ja, dat Merken zijn... jullie dat? dat? Het zijn geen gigantische getallen... maar het is natuurlijk wel zo. Dat, uh, de, kijk, het geboefte... dat zoekt inderdaad uh, dat soort wijken... waar ouderen wonen. Ja. En dan heb je... Uh, we hebben toevallig, lees ik net allemaal Twitter berichten van de collega's in uh, Hollands Midden en Heligom uh, en Lissen en omstreken, die waarschuwen dan voor uh, nou ja, agressieve verkoop van tuinonderhoud en, en dakgoot en dakreparatie en dan beginnen ze hun praatje en, en dan ze, uh, gaan ze te uh, zeg maar, uh, uh, ja, agressief in de, in, de, in de verkoop of in de, in de handel zitten en, en te, te veel pushen om dus een te veel te groot bedrag te betalen voor, nou ja het schoonvegen van een van een groot ofzo. Ja, ik, ik heb wel eens een programma gezien, ik, ik weet niet of het was rader of zo. Hmm. Dan kwamen de mensen aan, we, nou, we willen u schoorsteen wil vegen, gingen ze dus het dak op en sloot ja. dus eerst, uh, ja. ze eerst de schoorsteen Gooiden ze daarna naar beneden en dan zeiden ja. ze, nou mevrouw, hij is helemaal kapot, die moeten we repareren ja, ja het is echt uh... ja, maar die, die ouderen kunnen ook niet controleren de, nee, we kan het, niet ik controleren. heb het een keertje gehad in mijn vorige wijk ik ben hier voor een wijkagent in Binnenbroek geweest daar kwamen uh, zeg maar twee lui uh, uh, ergens van een, uh, zeg maar, uh, uit, de, uh, uit de landen met een, uh, uh, een ladder en van nou, mogen u uw dak even nakijken? Nou ja, ja, dat mag wel. Nou, dat was echt een gigantische ramp daar op het dak. Ja, die ouderen kunnen we ja. niet zien. Nee. Nou, oh, dan, dan moest dat maar gedaan worden. Daarna, dan, dan dienden ze daarna een rekening in van, van 2000 euro, terwijl ze misschien alleen het grind aangeharkt hebben. Is het, is het niet een les dat je nooit in moet gaan op diensten die worden aangeboden aan de deur? Uh, nou, ik zou het dan in voor een erkende bedrijf uh, in, uh, zeg maar, in, in je woonplaats doen. Uh, dat je dan, zeg maar, een goed bedrijf hebt wat je jarenlang kent. Uh, en, en maar ja, die bieden toch nooit een diensten zelf aan, uh, aan de deur? Uh, nee, en dan, dan zou ik daar naartoe gaan. Ja, precies. En, en daar uh, kan je ook terecht als het niet goed is. Als je, kan je weer terugkomt. Je kunt in ieder geval die middag als illustratie die act van, van Koten in de bier. als uh, ja. Ja. Jacobs en Vernes met een scheurtegras. Ja, ja, dat is, is van Jacobs en Nes en dan, dan, dan moeten er uh, tronenkorrels in het gras. Nou, nou, dat soort types, ja, inderdaad. Ja. Hé, hey, Dolph, we, uh, we gaan afronden. Vertel ja. nog even uh, wanneer de, en waar de bijeenkomst is, alsjeblieft. De bijeenkomst is in het pluspunt op de Vlemingstraat in uh, Zandvoort. En uh, dat is donderdag 3 mei. Naast aan de donderdag. Van 2 uur tot half 4. Oké, okay, en dan ga jij vertellen ja. met tips. Samen met een jonge collega die dat aan doet voor haar uh, studie. En dan gaan we uh, zeg maar, uh, daar uh, zeg maar ook een beetje in deze strand vertellen wat uh, de mensen kunnen doen en waar ze op moeten letten. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt Dolf. Heel veel succes. Ja. In uh, ook in Zandvoort. En uh, nou, ik hoop dat het een succes wordt en dat de criminaliteit omlaag gaat in, in Zandvoort. We gaan straks nog even naar de agenda. Ja, de, en met uh, de agenda is even muziek. Ja. Yeah. Rolling Stones, miss you. Oh, En uh, voor het evenwicht moeten de Stones ook gedraaid worden. Hein? Ja, anders krijgen we ruzie, hè? Ja, anders krijgen we ruzie. Wat, wat was jij vroeger? Toch wel meer Beatles. Meer Beatles? Ja, ja. ja ik vond het wat melodieuzer. Ja. Alhoewel, in uh, heftige buien vind ik de Stones dan weer lekker. Ja, in mijn uh, heftige tijd, zou ik maar zeggen, ja, 17, 18, was het Stones. En nu vind ik ze eigenlijk allebei even, even ja, goed. Ja, ze zijn allebei Ze zijn allebei super, hè? Goed, we gaan naar de agenda toe uh, ja. als ja. afsluiting. Zal ik de eerste pakken? Ja, prima. Goed. Dat is uh, morgen, 29 april, onder de titel Voorjaar in de Duin, van 2 tot half vier. Uh, is er een uh, wandeling door Duin, om eens even te kijken wat er nou zo in het uh, voorjaar groeit en bloeit. Het is uh, voor, uh, georganiseerd door het natuurpark uh, Zuid-Kennemerland. Er wordt gewandeld vanaf Parnassia, bij Bloemendaal aan Zee. Uh, zoals gezegd, van 2 tot half vier. Kinderen voor 1,50, volwassenen 2,50. Ter plaatse uh, contant betalen. U kunt nog reserveren via www.np-zuidkennemerland.nl Als u geen internet heeft, kunt u bellen. 023 54 3x1 23 en dan morgen, zondag 29 april, Japanse Autosportfestival op het circuit Zandvoort. Een nieuw evenement dit jaar is het Japanse Autosportfestival waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dagvol show en spektakel beleven met sprintcompetities op het circuit en slalomwedstrijden op de paddock. Oké. Okay. En dan voor de hele vroege vogels of nachtbraken zou je bijna kunnen zeggen ik, is... ik geloofde het niet van half vijf ja. tot uh, negen uur, negen uur avond. Eén wandeling Eén wandeling. Ja, met de rustpunten erin ja. Die wordt georganiseerd door het IVN Zuid-Kennemerland, dat is een, een tocht dwars door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, en die loopt eigenlijk uh, van de vloedlijn tot aan de bosrand uh, bij Overveen-Bloemendaal Daar doorkruist kruis het hele duin, je ziet in verschillende fasen van het hetmaal, zie je wat daar gebeurt. Die begint inderdaad om, uh, om half vier s'nachts. En die duurt tot uh, negen uur in de avond. Aanmelden is via e-mail Erik van Bakel. Gewoon aan elkaar. Erik met een C. Van Bakel. Het hetnet.nl. We kunnen er maar vijftien mee. En dan uh, maandag gaan we naar Koninginnedag. Vanaf uh, drie uur een evenement bij uh, Café Koper. Uh, het gemeente uh, Zandvoorts Ensemble die uh, zingt weer een oud bade op Koninginnedag en dat is voor de derde keer en smiddags na de poes is het uh, de beurt aan Henk Jansen en hij treedt live op tussen uh, drie en uh, zes Ja, en dan hebben we het uh, met Ernst Brokmeijer al gehad over uh, het programma op Koning in de dag. nog even een paar hoogtepunten eruit, uh, dus om half tien OSS op het Raadhuisplein de hele dag tot, in ieder geval uh, tot middags. Twee uur rommelmarkt. En uh, verschillende activiteiten zo door het dorp heen die uh, Ernst al genoemd heeft. En dan hebben we nog Cinema Nostalgia. American in Paris in het Circus Zandvoort. En die prijs is zes euro. En dat is aanstaande dinsdag om 1 uur. Je, je kan ook nog de belbus bestellen daarvoor. Dat, okay. dat hadden we niet bij de tekst aan, maar ik weet dat het kan uh, dan stoere staande spannende sporen, weer een natuurwandeling uh, uh, www.np-zuidkennemerland.nl Kunt u zich opgeven voor een, uh, een wandeling weer door Duin, bij het koeflag. Ja, en dan zijn we aan het uh, einde van het uh, programma. Okay. Nou, ik uh, vond het een leuk, uh, leuke uitzending, uh, Don. Ja. En uh, ik denk dat het ook een informatieve uitzending was. Ja, zeker. Ik zal nog even afkondigen. In ieder geval Hotel Hoogland willen we bedanken voor de gastvrijheid en de koffie en de thee. En uh, ja, de herhaling is donderdag uh, tussen 8 en 10. En wilt u de uitzending gemist luisteren, dan ga naar de website CFM Zandvoort. Vul de datum en tijd in één uurtje later invullen. Nou, Daan, heel erg bedankt voor de techniek. U hebben prima verzorgd. De redactie door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En uh, de koffie, van der Leden. Nee. En uh, nou, jij bent Don van der Gerder. Don de der Gerder. zit buiten, denk ik wel. Chef. En we gaan naar de laatste muziek. En uh, Sandvoort, heel veel plezier. En, uh, en uh, nou, ik wens je uh, al veel plezier ook met de nieuwe, uh, nieuwe situatie in de regering. Is er is veel gebeurd deze week, de regering gevallen.